Het weer nog wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Het wordt vanmiddag aan zee 18 graden en 22 graden landinwaarts. Tegen de avond kunnen er wat meer buien vallen. Dit was het NOS.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zee. Zandvoort is zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. met, met nu de herhaling van Vrijdagavond Live. You got a friend in me. Nice form, You just remember. Shit will never die Goedemiddag, fijn dat u nog luistert naar het tweede uur nog van ZFM. Het spijt me dat u net een stukje van de nieuws hebt gemist. Maar, nee, dat ga ik niet zeggen. Ik wou zeggen, het is toch meestal niks belangrijks aan. Maar, dat moet je nooit zeggen, van tevoren zou ik zeggen. En wat u net hoorde, dat was heel toevallig de titelsong van Toy Story. Ja, en u zou denken wie heeft het gezongen? Dat was Randy Newman. Ja, en...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 You put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 Nou, over de titels hebben we nog niet helemaal uit. Dus dat kan ik nog niet verklappen. Oké, okay, en uh, ga je binnenkort ook nog een leuke, uh, leuke album uitbrengen of zo? Ja, nou, dus, uh, de, de vooruitzichten zijn nu dat die, eerste, die, die tweede single dan komt. Het album is in principe klaar, dat is alleen maar nog afgemixt en gemasterd worden. Dus dat... Uh,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 Sweet Child on Mine zingen. En ja, ja dat is. was ook een best mooi nummer. Ja, nou, dat is natuurlijk een koffer van, uh, uh, van Kunzen Roses. En, en uh, nou, we hebben eigenlijk nooit koffers opgenomen. Alleen die ene dan. En ze waren voor Gizmeuws natuurlijk op zoek naar een coverband. Dus vandaar dat we die hadden opgestuurd. Maar als het aan mij had gelegen, dan hadden we gewoon een eigen nummer opgestuurd. Oké, okay. ja, jammer dat jullie niet zijn geworden... Uh, dat vind ik eigenlijk best wel jammer. We zijn, uh, ik heb hem laatst toevallig in het echt ook gezien, Gesmeeuwers. Ja. Yeah. Ja, en uh, ik um, denk dat hij volgend jaar nog wel een nieuwe nodig heeft... Als, ...als ik de betrouwbare bronnen moet geloven. Dus ik zou zeggen... <laughs> ja, ik zou zeggen, volgende keer beter. Ja. Yeah. En ja, ik denk dat ik zometeen speciaal voor jou dan nog maar het nummer... Uh, ...elke dag ga draaien dan maar. Ah, oh, dat vind ik, zou ik helemaal top vinden.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 So I De gordijnen zijn dicht en er licht er nog uit. Ze bedenkt wat ze nu weer moet eten. Het diner stelt ze uit. Ze komt thuis om een uurtje of zeven.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 Ramaganana. Ramagana, Rama, Rama, Ramagana Rama, Rama, the big Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama,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 I'm the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 We bij heel goed luisteren houden. Als er één zou, dan ranje wel op mijn één stap op mijn boomboot zet, joh. We vreed één keer hier, joh. Je pleit ze volder eraf. Womboten to go, wombot to te go. In hartje, Amsterdam. En voor iets minder het magitoog. Wombotin te go, woonboten to go. Verkoop ze nu, want na deze dag zijn ze ruik voor de sloop. Doerpan voor oranje.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 Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. In Pakistan is een passagiersvliegtuig neergestort. Aan boord van het toestel van de Pakistanse maatschappij Airblue... waren 146 passagiers en zes bemanningsleden. Een aantal mensen heeft het ongeluk overleefd. De verkeerstoren raakten 20 minuten voor de landing... het contact met het vliegtuig kwijt. Het toestel, een Airbus, crashte in slecht weer... in heuvelachtig gebied bij de hoofdstad Islamabad. Inmiddels zijn drie helikopters van de luchtmacht... in het moeilijk bereikbare gebied geland... De lichamen van een piloot en enkele passagiers zijn geborgen. De meeste passagiers zouden Pakistani zijn. Het vliegtuig kwam uit Karachi. De kosten voor orthodontie gaan met een derde omlaag. De Nederlandse zorgautoriteit zegt dat orthodontisten en tandartsen te hoge tarieven hanteren. De NZA wilde, ta wilde de tarieven in 2007 al verlagen omdat te veel in rekening werd gebracht. De toezichthouder moest die verlaging toen terugdraaien van de rechter. Die vond de verlaging niet goed onderbouwd. Na aanvullend onderzoek komt de NZA nu tot dezelfde conclusie als in 2007... en zet de tariefverlaging door. In de Chinese stad Nanjing zijn bij een explosie in een voormalige chemische fabriek... zeker zes mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten zwaar gewond. Huizen in de buurt stortten in door de ontploffing. Ook een bus die voorbij reed werd getroffen.